Jan van der Putten met het NOS-journaal, minister op buitenlandse overnames. Op dit moment zijn de beschermingsmaatregelen onvoldoende, vindt Kamp. Aandrijving voor de maatregel zijn pogingen vanuit het buitenland om Axonobel Nobel en Unilever over te nemen. Verfproducent Axo heeft tot drie keer toe een bot afgewezen van het Amerikaanse PPG. Een activistische belegger is het daar niet mee eens en procedeert maandag tegen Axonobel Nobel bij de ondernemerskamer. Staatssecretaris Dekker zegt dat hij ziet dat er problemen zijn in het onderwijs, maar vanwege de formatie kan hij de leraren nu geen extra geld beloven. Bovendien herkent hij zich niet in het inktzwarte beeld dat belangengroep PO in actie schetst. In een open brief van de staatssecretaris heeft de groep het vertrouwen in Dekker opgezegd omdat hij te weinig zou doen aan het snel oplopende lerarentekort. President Trump is aangekomen in Saudi-Arabië, hij landde vanochtend in Riyadh. Saudi-Arabië is de eerste tussenstop op de eerste buitenlandse reis van Trump sinds zijn beediging in januari. In Riyadh staan onder meer gesprekken met de koning en de kroonprins op het programma. Ze zullen het onder meer hebben over de strijd tegen IS en de situatie in de regio. Oudbisschop Ernst is gisteravond overleden. Hij was van 1967 tot 1992 bischop van Breda. En leidde een groot deel van die periode ook de katholieke vredesbeweging Pax Christi Nederland. Ernst verscheen vorig jaar voor het laatst in het openbaar, toen hij zijn 75-jarig priesterjubileum vierde. Vorige maand werd hij 100. Op wegen in en om Zandvoort is het vandaag extra druk vanwege de Jumbo-race dagen op het circuit waar Formule-1 rijder Max Verstappen demonstraties geeft. Vanaf de vroege ochtend was het op de toegangswegen veel drukker dan normaal. Treinen zaten overvol, er waren nergens problemen. De race dagen zijn vandaag en morgen. Het weer, zon maar ook een bui, mogelijk met onweer. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen droog en zonnige periode. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort vanuit Amsterdam... 4 kilometer bij Bunschoten. Richting Amsterdam vanuit Amersfoort... 10 kilometer na een ongeluk tussen Hoeflaak en brugge. Er zijn twee rijstrokken dicht voor politieonderzoek verkeer rijdt beter om via Utrecht. Op de A4, daarna Amsterdam bij Hoofddorp 2 kilometer. ligt rommel op de weg, twee rijstroken zijn dicht. A12, Arnhem richting Utrecht tussen Driebergen en Lunetten... drie kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeers... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. lekker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 En de volgende formatie is onder andere bekend van Het Ding uit 1950. Een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts werd het mysterie van het ding nu precies uh, kon zijn. Levendig houden. Een Nederlandse tekst was van Dick van der Meer en Jan de Klerk. Ook naar de speelde in 1951 gezongen door de zevenjarige toen... en Leentje van Capelle. En ook uh, High Noon. En uh, als in Holland de snelvlokjes uh, bloeien.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 Ik ging een dagje naar de stad, of ik niks te zoeken had. Toen vond ik daar mijn grootste schat, een engel en ze had een wipneus en een kersenmond. Kersenmond, kersenmond. Ze had een wipnus en een kersenmond, en wangen als twee appeltjes rond.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 Straat. de zon die zal ook voor jou schijnen totdat ze s'avonds ondergaat, geluk is toch voor alle mensen waar je woont of wie je bent iedereen heeft in zijn leven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 moeten lief zijn voor elkaar. De nieuwste dans is de Bastella. De hit van het jaar.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 The lief zijn voor is de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 Lever het, ah, ah, ah, ah. het gersenacht oh, oh, oh, oh. op dokter San Het En dat is weer bij, en een jaartje later van weer de psychiater, weet je wat hij zei. Brengt u er rustig bij, u hoeft zich niet te schamen dan gaat u samen, gezellig in het bad, Lekker zij aan zij, is samen hier het pad dagelijkse zijn ze zat, dat duurt al een jaar En het staat zo raar, pa wil niet uit pad. Van. is goed voor allebei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 I'm Ik steeds dat je enkel gelden kan toch kan slechts maken en ontgen omdat ik zoveel van je leef de tijd van de lier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 Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet van Rob de Nijs met het werd zomer en de afvoeren Willy en Willeke Alberti met Omdat ik zoveel van je haal en als we het over Willy hebben en hebben we het over Willy Alberti artiestenaam van Karel Verbrugge geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en al daar overleden op 18 februari 1985 was een Nederlandse zanger acteur en televisiepresentator en natuurlijk ja, de vader van uh, Willeke Alberti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 Tot Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger Hallo Jimilo heen nu daar was. Bij het gannekefeest gingen de kaarsjes weer af. Vrijdagavond Koegel met peren Wie dat niet nest Kan het ook niet waarderen Het boek gaat in. En met de kroon in zijn ogen Fluistert hij mazel en brood. For the whole Mischpoche, Muzzle and Broche. For the whole Mischpoche, Muzzle and Broche. Oh, you have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 je echt nog van mij, Rockin' Billy? Of is nu al je liefde voorbij? Hoes dus ik twijfel nou toch wel een beetje? Het is zo eenzaam op de boerderij? Zij toen tot hem. En nu, als de conducteur hem ooit weer ziet, dan hoort hij nog vaak weer zijn stem.